Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij een explosie vannacht in een flat in Arnhem is een vrouw om het leven gekomen. Tientallen, vooral oudere mensen, werden geëvacueerd. Sommigen moesten met een hoogwerker van hun balkon worden gehaald. De ravage in de Arnhemse wijk Elderveld is groot. Zeker zes woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. De omgekomen vrouw was de bewoner van het appartement waarin de brand ontstond. De oorzaak van de ontploffing is vermoedelijk een gaslek. Onderzocht wordt of de vrouw dat zelf heeft veroorzaakt. Mogelijk wordt vandaag meer duidelijk over de uitvaart van prins Friso... Premier Rutte komt vandaag vervroegd terug van vakantie in verband met het overlijden van de prins. Koning Willem-Alexander kwam gisteravond met zijn gezin aan op Huis ten Bos. Hij heeft zijn vakantie in Griekenland afgebroken. Vermoedelijk zal Friso een aantal dagen worden opgebaard in een rouwkamer in Huis ten Bos of in Paleis Noordeinde. In de Roemeense hoofdstad Boekarest begint vandaag de rechtszaak tegen de verdachte van de kunstroof in Rotterdam. Vijf verdachten staan terecht op verdenking van het stelen van zeven schilderijen uit die kunst half vorig jaar oktober. Ze hebben allemaal bekend. Eén van de verdachten is nog voortvluchtig. Hij wordt bij afwezigheid gedaagd. De moeder van de hoofdverdachte heeft verklaard dat ze de schilderijen heeft verbrand. Later trok ze die bewering weer in. En de politie van New York heeft stelselmatig minderheden gediscrimineerd met fouilleren. Dat heeft een rechtbank in New York geoordeeld. Met het stop-and-frisk beleid kunnen agenten willekeurig mensen fouilleren en ondervragen. Tussen 2004 en 2012 is dat bijna 4,5 miljoen keer gebeurd. In 83 procent van de gevallen werden zwarte en latino's aangesproken... terwijl die maar 50 procent van de bevolking uitmaken. Het weer... Wolkenvelden, buien, mogelijk met onweer, maar dus ook af en toe wat zon. Het wordt zo 19 graden. Dit was het NOS Short. De zonbakker van de ANWB. Er staat nog een file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor knopen dorp, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Emotion by Esprit. Halterstraat Zandvoort in Jupiterplaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. 7 over 4, ik denk wat ik ga gewoon ik laat tikken gewoon, dus weer op het hè. Nu wordt het toch gewoon getikt van hem vandaag. Niet te geloven. Hoort, uh, de CEO van Gloria Estefan in de Miami Sound Machine. Zo begint van uur 3 van Zandvoort op zondag. Zandvoort, welkom bij CFM nog één uur lang uh, dit programma. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albert-Jan? Nou, allereerst, luisteraars, u kunt nu echt uh, wederom kijken uh, terwijl wij live radio zitten te maken. Jij bent ook weer in beeld, hè? Want de jongens van de technische dienst hebben inmiddels Even een applausje. Applausje. Ja, ja. Hebben de tweede de tweede webcam aangesloten. En uh, nu zijn we allebei in beeld. Uh, ja, ja, ja, maar nu komt hoofd hoofd op één, uh, één beeld. Ja, en, en ik moet uh, rechtop zitten, want anders kom ik er ook niet op. Maar geweldig, uh, de jongens van de technische dienst hebben het toch maar weer voor elkaar gekregen. Dus twee webcams continu uh, aanstaan. Dus u kunt het, wanneer u wil uh, uh, een rondje kijken in onze studio. www.zfmsandvoort.nl, kijk live mee. Wat gaan we doen het laatste uur? Uiteraard uh, het vaste item rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert naar de naam Vidar. En we hebben Vandaag het gedicht van de week. Het gaat om een van de beste barkeepers. Maar ja, dat is altijd een discutabel punt natuurlijk van Zandvoort. En het is genaamd Fred. Dus Fred komt in het uh, gedicht van de week. Aan de orde als een van de betere barkeepers van Zandvoort. Uiteraard tussen de zonnige muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. En straks hebben we natuurlijk de eindstanden van de voetbalwedstrijden... die om half drie zijn begonnen. En er zijn nogal wat ontwikkelingen. Dus we gaan je zo dadelijk daarvan op de hoogte houden. Maar eerst weer even lekker naar muziek. Wat dacht je van deze van Abraham Matteo? Hier is Señorita. You gotta get it here get it get it get it Ven a siamísima mamacita mira big girl no ta chiquitita samba me mi niña bonita dame guarelo ah, ah, conmigo a jugar quiero hacer puntos punto cuerpo a bailar. bailar quiere quiere here quiere get it es una fiesta para mi mamacita midnight ella está en mi cabeza yo ama y siente y sienta pronto acaba la fiesta voy a lo que fiel we only wanna rumba Sí se señorita, wantje kan playa. Oh, oh oh oh, hasta que nos la noche. I bailar, aquí I vamos playa. Oh, oh, oh. dame beso, dame risa. Sí se, señorita. Here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, mi here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, Zes, nee, rita, can you see wow my señorita my señorita yeah. sexy señorita won't you come please Wij hebben zin in de zomer bij CFM. Holly, holiday. Wat een leuk plaatje om weer eens uh, te draaien op de Salvoortse Radio. Ja, oh, wacht even. komt die aan. ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, dat krijg je er nou van, hè. 16 minuten over 4. We gaan eens even vooruitblikken op de historische Grand Prix... die eraan gaat komen, Albert Jan. Ja, want de, de brochures en de flyers zijn inmiddels door het dorp verspreid. Dus ik zeg, zou zeggen van... Nou, de, de race-liefhebbers, zet de data vast even in uw, uw agenda want dan kunt u daar rekening mee houden... dat tijdens de historische Grand Prix van Zandvoort. Want men verwacht namelijk een groot startveld... Uh, tijdens deze, dit uh, durende evenement... Want het programma van de Historic Grand Prix Zandvoort is uitgebreid met een dubbele race van de klasse historische Monoposto's Racing. Mrs. Monoposto Helena van der Wouden verwacht in het weekende van 30 en 31 uh, augustus en 1 september. Dus 30 en 31 augustus en 1 september. Een groot startveld met formulewagens uit voornamelijk de jaren 60 en 70. Dus we rekenen op circa 40 auto's. Monoposto's is het Italiaanse woord voor eenzitter, ofwel formuleauto. De, de klasse historische monoposto racing, HRM kort gezegd, staat open voor een groot aantal semi-historische formuleauto's. Variërend van de aandoenlijk ogende formule V's tot auto's uit de formule 1, 2 en 3. En de HRM staat voor verracen met originele net ogende formuleauto's, al dus de drijvende kracht achter de klasse, Helena van der Wouden. De van oorsprong Nederlandse klasse is sinds de start in 1966 uitgegroeid... tot een internationaal succes met rijders uit zo goed als alle West-Europese landen... en zelfs coureurs uit Australië en Nieuw-Zeeland. Dus raceliefhebbers zetten data groot kruisen door. 30 augustus, kruis 31 augustus, kruis en 1 september. Want dan bent u drie dagen op het circuitpark Zandvoort te vinden... tijdens het gigantische spektakel, de historische Grand Prix Zandvoort. En we lezen op TV dat inmiddels de burgemeester... ...heeft uh, goedgekeurd dat die zaterdagavond uh, een en ander wordt afgezet in Zandvoort. Kijk, dat bedoel ik, want het centrum doet ook mee, hè? Ja, want de raceauto's komen naar het centrum toe. Naar het centrum toe, en dat niet alleen. We hebben ook live muziek op het uh, Raadhuisplein... ...van niemand anders dan onze collega Ruud Jansen. Ja, en we, zijn, uh, we zitten te kijken of we dat eventueel technisch kunnen realiseren... ...dat het ook live op CFM Zandvoort radio wordt uitgezonden. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn, maar we houden u op de hoogte. Zo is het net Muziek onderweg van uh, Robbie Tick. Hier is de Blurred Lines try to get up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 Zalvoortse Radio bij CFM. Jongens, ze met Freedom Like a Lady. Drie minuten voor half vijf. Nou, de wedstrijden die uh, vanmiddag om half drie gestart zijn in de eerdere divisie. Die zijn inmiddels gespeeld, Albert Jan. Ja, en de uh, allereerste die is om half één al. Uh, oh ja, ja was, dat hadden dat we ook. Feyenoord okay. tegen fc Twente, 1 tegen 4. Dan gaan we naar de wedstrijd FC Groningen tegen FC Utrecht. Ik zie grote grijns op jouw gezicht. 2 tegen 0. Dus luisteraars, wilt u morgen even zo vriendelijk zijn, even de stand uh, van de eredivisie nakijken en een foto maken. Want dat gaan we niet vaak meer meemaken. Dat sta sta, sta gewoon... je bovenaan? De sta... Groningen is net bovenaan. Ja, even okay. Ja, En last but not least. Ja, daar gaat hij dan. AZ tegen Ajax. De wedstrijd is geëindigd in een 3-2. En Ajax eindigt de wedstrijd met tien man. Eén man rode kaart en nog een penalty. Dus AZ wint van Ajax met 3 tegen 2. Dat wat betreft de Eredivisie. Door met de muziek. Zo dadelijk het dier van de week. Hier is Pablo Alboran. ¿Te atrevas a decirte quiero? ¿No te atrevas a decir que fue todo un sueño? Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Él abrirá la de deur, om te zien hoe het licht uitkwam. Ik wilde niet dat het uitkwam, maar het kwam toch. Ik wilde niet dat het uitkwam, maar het kwam toch. Ik wilde niet dat het tender mi mano si te digo la verdad no quiero verme solo Kom no verte nunca, kom conformo si ya no haces parte de mi vida, kom ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. Ik a de deur para ver salir el sol, sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión. Ik wil over Sin que lo apague el dolor que me deja aquella obsesión de tu corazón con mi corazón de mis manos temblorosas arañando el colchón y en va a quererme soltar y entender mi mismo si te digo la verdad no quiero verme met deze single van Pablo Aboran werd het uh, twee oh. minuten over half vijf. Je hoorde trouwens Kien, het dier van de week. En het is uh, volgens mij deze week Vidar, hè? Ja, Vidar is, uh, is, een, is een hond in dit geval. En Vidar is 2,5 jaar jong en een kruising schnauzer. Hij is niet het makkelijkste type en dat is dan ook op zoek naar een baas die hem veel aandacht kan geven en met hem gewoon gaan trainen. Zijn nieuwe baas moet bovendien erg geduldig zijn en lekker sportief. Vidar houdt namelijk van lekker rennen en veel wandelen. Vidar kan wel erg dominant zijn, zowel met soortgenootjes als naar mensen toe. Hieraan moet dus nog flink gesleuteld worden. Met, he met hem naar een goede gehoorzaamheidscursus gaan is zeker aan te raden. Aangezien hij nog erg jong is, zal hij zeker nog veel kunnen leren. Omdat hij erg sterk is en zo zijn eigen nadigheden heeft... wordt Vidar niet in een huis geplaatst met kleine kinderen. Bent u een sportief type en gaat u graag een uitdaging aan? Kom dan eens langs om kennis met hem te maken. En Vidar verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemeland... aan de Keesomstraat nummertje 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierentehuiskennemerland.nl Oké, okay, ga voor Vidar of een van andere leuke dieren naar het Kennen met Thuis Aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Stamford. Gaan we een feestje maken met de sing van Bagsvis. FM Zandvoort. De single van Billy Joel en You're Only Human. En daarmee is het bijna kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week. En vandaag heet het gedicht van de week Freds. Ik keek eens naar de ober. Hij zag mijn lege glas. Hij gaf me weer een volle, alsof hij gedachten las. Nu. Draag ik hem op handen Ik feest en ik geniet Omdat Fred op het juiste punt Het bier weer stromen liet Ja ja De ober is mijn allerbeste maatje Wat je ook bestelt Hij tapt het voor je in Wil je bier, een bako Of een sangriaatje Fred houdt alles uit de kast En zet hem voor je kanesje. Ik heb opnieuw een biertje En stel mezelf de vraag is dit van gisteren nou, of de laatste, of de eerste van vandaag? Maar het kan me niet zo boeien. Om me heen zie ik plezier. Zolang Fred bedient, zal ik verdrinken in het bier. Ja, ja, de ober is mijn allerbeste maatje. Hij haalt alles uit de kast en zet alles voor je neer. Wil je bier, een bakootje of een sangriaatje? Hij haalt alles uit de kast en zet het voor je neer. Het is het einde van het feest. Ik heb mijn kater wel verdiend. Ik beschouw na deze dagen Fred als mijn beste vriend. Maar dan denk ik aan de kroeg. Daar waar Fred wachten zal. Ik raap mezelf bijeen en meng me in het feestgezwal. Ja, ja. Fred is mijn allerbeste maatje. Wat je ook bestelt, hij tapt het voor je in. Wil je bier, een bako of een sangriaatje? Fred haalt alles uit de kast... En zet het voor je kanersje. Tja, wie ben ik als ik weer bij Fred aan de bar zit? Wat een mooi gedicht van de week weer, Albert Het gedicht van de week heet Fred. Ik kan daar maar één ding op zeggen. Bestel maar! Je zit te balen, je zit al horen lang te kieken naar ons schoot. Niks te brood niks te zien, niks te beleven. naar de maan wat zin ik door. En met de hand even in de tijd, stoep in de Alles donker, lampen, hoed verdienen dicht. En net als je verdenkt, ik ga je nou hoe's naar bed doen. Schiet zachtjes in de weg en het verlossen. ruik bestel maar, bestel maar, bestel maar. Ik pak nog veel skin en nog knippen te betalen Kunt er net nog zo'n bliebeel blie stoor Stel al die handman zoekt er toch nog een mei man Wie denkt er nou, ze vroeg al aan de hoogste kom oh, Bestel maar, bestel maar, bestel maar Je weet dat ik het niet kan noten Nog even en dan begin ik Door verdugting langs de brood. Je kunt naar binnen, verloren, maar dat mak verdien ik zo. Drie dat heeft het, kunnen winnen. Maar een tegenstand misschien, maar toch voor te doen. En zo veld, we er nog laat wat te beleven. Niet ze komen, dan heb je niet te gegooid. Als te gaan ganzen wel hier het kan niks geven. Zolang het bier in de café maar blijven storen. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten Nog even eens en dan begin ik Tot mijn te ik langste brood bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten Nog even eens en dan begin ik Tot de mijn deugd, ik langste de brood Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort 106.9 FM. ZF Sin in Salfort is natuurlijk ook zin in uh, CFM en zin om uh, lekker op de fiets te stappen, <laughs> ja. ik moest hem toch even gaan draaien nog. Hier is op fietsen van Skik. Ik kan een fietsen te doen samen op zijn paard te moeslinien en dan ben als ik daling nemen dit fietsen. Zand, ga de vino dan in Amsterdam met kanaal. dan de kaas, fiets ik ik alles De laatste mooie dag van de jongens de achteraf de weer. slim. Ik sta er wij in ieder van. bij. Maar in ieder geval wel het woord fiets. Wel een leuke plaats. <laughs> nou, Daniel Lohlus, hè? Dan word je skik en opfietsen als de ene laatste plaats wat betreft Sanford op zondag. Wij zijn er volgende week zaterdag weer. Dankjewel, Albertjan. Ja, het was weer een feestje, Rob. Dat dacht ik ook. En uh, volgende week gaan we er weer een feestje van maken natuurlijk. Hele fijne zondagavond nog. Maak er wat moois van in het centrum. Het is ja. daar druk genoeg. Dus... Ja, de, de markt loopt op zijn einde, maar de gezelligheid uh, gaat nog langer. Gaat nog wel even door. Gaat nog wel even door. Dus... Oké. Okay. Wij gaan ook onder het feest gedruis verstoren. Ja, ik spring he? op fietsen. Ja. En uh, ga ik naar het dorp. Ik ga achter jaren. Uh, is, is goed. <laughs> Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Toch? Doei! Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.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 Be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look up the ride.